Christian Bonebakker met het NOS Journaal. FC Barcelona is voorbeeldige wijze doen. De Spaanse Voetbalbond heeft herhaaldelijk gezegd dat FC Barcelona bij een afscheiding van Catalonië uit de Spaanse competitie zal worden gezet. Ook vandaag hebben weer duizenden mensen in Barcelona gedemonstreerd voor onafhankelijkheid. En voor de vrijlating van politici en ambtenaren die zijn opgepakt omdat ze bezig waren een referendum voor te bereiden. Het nieuwe kabinet kiest mogelijk voor een vorm van kilometerheffing voor vrachtverkeer, waarbij vervuilende vrachtwagens het meeste betalen. Bronnen bevestigen dat de formerende partijen werken aan een ambitieus klimaatplan waarbij alle sectoren betrokken zijn. D66 en ChristenUnie hebben de kilometerheffing in hun verkiezingsprogramma staan. De opbrengst van mogelijk 1 miljard euro zou kunnen worden gebruikt om transportbedrijven die door innovatie minder CO2 uitstoten te belonen.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 FC Groningen en Pex Zwolle zijn door naar de tweede ronde van de KNVB-beker. De Groningers kwamen in Utrecht tegen Hercules op achterstand, maar wonnen uiteindelijk met 4-2. En Pex Wolle liet zich op het veld van VV de Meer niet verrassen en won met 5-0. Nog twee andere profclubs spelen vanavond een bekerduel, PSV en VVV Venlo. Het weer, het blijft vanavond droog, morgen in het oosten geregeld zon, in het westen meer bewolking en een enkele bui en het wordt dan 17 tot 20 graden.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 ...met uh, End of Story, de titelnummer van de DEP. We draaien hem al bijna elke week. Er zit hij uh, bijna nagelvast in uh, uitzending. Net als bij bijvoorbeeld Alaska met Red Herring... ...die we uh, een beetje te laat hebben opgepikt. Daar krijg ik ruzie mee met uh, zijn vader, denk ik eerlijk gezegd. in uh, uh, met een andere uh, goede vriend uh, van hem. Want... Er wordt altijd gefluisterd van waarom wordt er dan zo weinig uh, aangedraaid? Nou goed uh, jongens, dat heb ik al mee, uh, helemaal aan het begin van deze uitzending goed gemaakt. Maar goed, uh, Jolien heeft al de nodige airplay gehad bij 3FM, onder andere bij Lex Uiting. En ze is ook nog in uh, de nacht uh, geweest van uh, ja, iets met, met, met WNL, dat, dat programma. Uh, um, bovendien graaf ik dan ook even in mijn uh, geheugen. Want ik ben daar zelf ook geweest in dat uh, programma. Maar daar kom ik zo nog even op uh, terug. Omdat wij uh, vijf jaar uh, het uh, feit vieren dat The Girl You Love is uitgebracht. Uh, en daar heeft het mee te maken. Want Fabiana Dammers is daar namelijk ook geweest. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan gewoon weer terug uh, naar uh, de muzieklijsten zoals we hem af uh, proberen te werken. T.B. Florissen. Uh, uh, dit komt weer van het album A Different Man. Ik weet niet of hij dat tijdens de showcase gespeeld heeft... maar het blijft natuurlijk wel bijzonder materiaal wat hij heeft afgewerkt. En uiteindelijk doet zijn stem hier en daar zelfs nog een beetje bij mij denken aan John Hyatt. Maar daar wil ik dan vanaf zijn. Dit nummer, dat heet Paperback. time to pass, he carries an empty paper bag, in the bloom of the street light, you can see he has been crying, and expressions on his face can recall. Let's Dit was The Girl You Love, het titelnummer van het album uh, waar Fabian de Dammers uh, dat heeft uh, vandaan gehaald. Is uh, wel duidelijk, daar vandaan uh, gaat over uh, de muziekindustrie en over, uh, nou ja, eigenlijk een beetje in het kort ook een beetje de likerij, Eerlijk gezegd, uh, wat je er allemaal voor moet doen om in het goede plaatje bij de grote jongens uh, te zijn. Doet mij denken aan uh, toch ook iemand waarvan ik al eerder het werk al heb gedraaid, namelijk Frank Bond. En Frank Bond is van Alaska. En die heeft och, toch ook wel bedenkingen tegen de Nederlandse muziekindustrie. Want je moet namelijk niet uit Volendam komen. Want dan uh, draaien ze ze niet. Nou, pech gehad jongens. Want ik draai gewoon nog een tweede nummer van Alaska vanavond. En dat is deze. The Prophet. Chained to odd monstrous beliefs We have become blind That's cool. We're back. zitten met twee mensen gewoon even te chatten. Tussendoor. De een uh, daar uh, heb ik net even wat uh, mee. Dat zijn finalisten van uh, de Roep Agda Award van enkele jaren terug. Die hebben nog iets uh, verrassends. En daar gaan wij zo direct even stiekem naar luisteren. Dus dat uh, is een keiharde primeur. Zal ik hem dan nou nu maar gewoon draaien? Wat lijkt mij dat nou? Ja, dat ga ik zo doen. En uh, die andere, dat is uh, iemand die ik ook uit de muziekbusiness uh, ken. Uh, hij heeft uh, een tijdje heel lang voor een van de elektro groepen in de buurt iets uh, gedaan. Peter. Peter onder water. Ja, ja kijk, krijg je een antwoord van de ene Dylan van. Ja, dat is leuk. Ja, je moet even wachten, vriend. Want <t> ik ben ook nog bezig met een uitzending. Um, ik zei dus Danella Smit en fake, fake Trees. Dat is een uh, nummer wat zij in april heeft uitgebracht. Maar omdat we de schade gaan inhalen, wordt dit dus voorlopig even het uh, nummer wat we wat uh, vaker op de lijst uh, gaan zetten. Dus dat uh, kan ik dan nu alvast bij deze toezeggen. Uh, daarvoor hoorden we The Prophet met uh, niemand minder dan Alaska. En waarom draai ik die erachter? Namelijk, uh, dat had te maken met The Girl You Love uh, daarvoor van uh, Fabiana Dammers. De beiden uh, muzikanten, zowel Frank Bond als onze uh, vriendin, muzikale vriendin Fabiana Dammers... hebben toch uh, een, beetje, ja, een, een bepaalde afkeer tegen uh, de muziekindustrie... en je moet dus eigenlijk een beetje op een goed blaadje komen. Wil je er een beetje doorheen komen? Nou, uh, dat, dat heeft Frank Bond in een blog ooit laten blijken. En Fabian Dammers heeft dat heel subtiel laten blijken... door een nummer op, op te laten nemen met The Girl You Love. Want dat uh, is een beetje de korte strekking van het verhaal. En dat is ook een beetje de overeenkomst tussen de Volendammer Frank Bond... en de Uimhuidense Fabian Dammers. Die overigens van half... Italiaanse afkomst is. Maar daarover straks meer. Um, weer terug naar, ik zei al... het uh, primeur uh, van Low erik Soundstum. Uh, die zitten dus eigenlijk al meteen te vragen van... ja, welke ga je nou draaien? Nou, uh, Dylan, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Uh, ik, uh, ik, ik heb nu net... Uh, een beetje die, die pagina een beetje weten te vinden. Uh, waar het een en ander... en het materiaal dus op staat. Want ja, uh, dat, dat lijkt me dan ook... Uh, in, in ieder geval... Um, uh, heel erg uh, leuk. Kijk, dat vind ik nou wel graag. Uh, wat ik uh, de tweede is met een, met een kat. Nou, dan wordt die dat is natuurlijk hè. Cat uh, wordt dat. Die gaan we dus nu even laten horen. Low Eric Sound System met cat. Ah, dan moet ik natuurlijk nu uh, wel heel snel iets uh, gaan verzinnen. Dat was uh, de kat. Uh, nou hoor ik hem ook inderdaad spinnen, Dil. Dus uh, het is nu wel duidelijk uh, dat ik hem hoor uh, spinnen. De kat uh, van uh, Dylan. Uh, er schijnt er ook nog iets. Nou, ik ben nou toch lekker bezig. Ho, uh, ho, ho. Wacht even. Ik uh, ben nou toch bezig. Broken, dat is met vocaal. Nou, dat gaan we dan nu even beluisteren. Dit is normaal een low-air system, system, maar dan met Broken. Dat was hem. Broken. Er zit een met te stangen die, die Dylan zonder van. Maar goed, um, dit was uh, voorlopig eventjes uh, het uh, hele verhaal uh, van Low Eric Sound System... die een beetje de primeur uh, heeft uh, gegund aan ons. Dat vinden we altijd fijn. Dus dan hebben we gelijk ook uh, twee nieuwe tracks in deze uitzending gedraaid. Naast Solitary die je in het vorige uur al hebt uh, gehoord. Maar nu gaan we toch echt een beetje benen maken. Want anders komen we niet uit. Uh, Stillwave komt uh, in uh, oktober naar uh, de CFM studio. 19 oktober. Dit is hun laatste uh, single. She Flies a Tracer. Stuck in my time. Yes, she will surpass the rest. Dove vai Mi lasci qui da sola non hai promesso di stare con Accendi una sigaretta mentre ti vedo andare via. Sono tante le cose che vorrei sapere e tante cose che vorrei raggiungere. Desargente de che cercano te Je krijgt er de rillingen van als je ook weer dit nummer terughoort. Het is de Italiaanse versie van uh, Blinded. La Siami Illusa. Oftewel, uh, liefde maakt blind. En uh, daar kan ik uh, alles over uh, zeggen. Want ik heb mijn hart ooit nog eens uh, zo verloren... dat iemand daar helemaal gek van geworden is. En daar gaat het nummer over. En dan durf ik hem gewoon ook uh, te draaien... en mezelf kwetsbaar op te stellen. Um, Fabian de Dammers was dat met uh, dat nummer. Uh, Italiaans, Afrikaans, Engels en Nederlandstalig. Je hoort het hier allemaal. Uh, dat uh, Nederlandstalige, dat ga je zo direct horen. Uh, voor dit nummer heb je She Flies Tracer gehoord van Stillwave. Die komen 19 oktober naar de studio. T.B. Florissen, stel niet uit. Of tenminste, je kan wel dingen uit blijven stellen... maar dan komt er eigenlijk helemaal geen moer van terecht... Hoewel, als je de volgende dag wakker wordt, ben je ineens een andere man. En daar gaat dit nummer over. A Different Man van Tibi Florence. Bye. Remembering what love feels like Seems to get a little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 En vond je me toen laf Wat is er gebeurd liefste Je zit in Dat was er. Je vindt er zo stil van dat je ineens de tijd vergeet zout tranen. Dat is ook iets wat wij gedeeld hebben op onze Facebook pagina. Want dat is van dat bewuste optreden op zaterdag 2 september. Wat zij gedaan heeft in Raaf Rotterdam in de Maas Silo. Dat moeten we dan bij zeggen. Vorige week hebben wij heel veel aandacht besteed aan de EP van. Onze vrienden van de Cinema Escape en dit is de single Lone Star. En ze komen uit Haarlem. I'm gonna give it try. Even if it takes a ga je dan doen als je nog drie minuten over hebt voor het laatste nummer? Nou ja, dan ga je dat proberen een beetje vol te kletsen. Ga ik ook zeker doen, want in ieder geval kunnen we vertellen dat we hebben vandaag aandacht besteed aan de vijfjarig bestaan van The Girl You Love. Want dat is het verhaal van vandaag. September 2012 is dit nummer uitgegeven. Tenminste, het album uitgegeven. Ik moet het wel goed zeggen. Het is ook zo dat uh, en dan natuurlijk ook nog um, het een en ander te vertellen is... want Fabiana Dammers werkt natuurlijk wel een agenda gewoon af. En uh, je kunt al vrij snel kun je al haar uh, live bewonderen. Dat is uh, komende zondag uh, op, het, uh, op de Zwarenmarkt. Uh, Swan Market heet het uh, ook echt, uh, in Utrecht. En dat, dat uh, is waarschijnlijk smiddags... want uh, Pomp is s'avonds dan nog op het programma in uh, Amsterdam... En dan is er ook nog 30 september, dat is een week later... dat is, uh, dacht ik, uh, volgende week zaterdag... dan is er het uh, waardje in uh, Gewaar. Daar is er dan ook nog uh, te zien. En dat is dan uh, de nummers die je kunt uh, horen zoals wij ze gedraaid hebben. Uh, er is één nummer die, je niet, uh, die niet op dat album staat... maar dat is wel een nummer wat ik heel erg mooi vind. En dat is ook een nummer wat ze bewerkt heeft... aan de hand van een hoorspel van Dylan Thomas... En dat was destijds een opdracht aan het conservatorium. Dacht ik. Tenminste, als ik goed geïnformeerd ben. En dat nummer dat heet Under Milkwood. Dat gaat natuurlijk over een stad in Wales of een plaatsje in Wales, een vissersplaatsje in Wales. Wat op de ene andere dag verandert. Dat is de strekking van het hoorspel. Maar ik denk ook dat het past in deze tijdsbeeld. Uh, waarin wij leven. Uh, want het mag natuurlijk ook wel eens een beetje wat, uh, wat mooier gaan worden in deze wereld. En daar uh, is dit nummer dan toch uh, ook wel aardig uh, mee uh, te vergelijken. Een de Milkvoet. Starfall. En dreams pass by. Petticoats over chance. Mazes of colors in this Ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh. Tot volgende week! Look, it is Starless and Bible Black. And can you hear the sea breathing? And can you hear the dew falling? And can you hear the invisible star falling? Can you hear the dew falling? And can you hear the invisible star falling?